Uur. Het NOS-journaal. Freddy van Teijn. Twee uur dus. Groningen heeft de hulp ingeroepen van de luchtmacht om het hoge water in kaart te brengen. Over een uur vliegt een F-16 met infraroodcamera's aan boord over het gebied rond het Eemskanaal en het Windschoterdiep. Daarmee is te zien of de bodem verzadigd is door het hoge water en of de dijken het gaan houden. Defensie gebruikt die voor dezelfde apparatuur als die waarmee in Afghanistan bermbommen worden opgespoord. In samenspraak met de waterschappen zullen die beelden geanalyseerd worden. En dan uh, zal men kunnen zien wat er precies de toestand is. Uh, dat wordt gedaan door de waterschappen omdat dat natuurlijk de experts zijn. Maar onze mensen assisteren om de beelden uh, ja, goed over te laten komen en goed te kunnen interpreteren. Vanwege een dreigende doorbraak van de dijk zijn 800 inwoners uit een aantal dorpen in Groningen geëvacueerd. België heeft zijn begroting niet op orde. De Europese Commissie heeft informeel laten weten... dat ze kritiek heeft op het rekenwerk van de regering de Rupo en dat er voor maandag een nieuw plan moet liggen. Volgens de Europese Commissie moeten de Belgen... nog eens 2 miljard euro extra bezuinigen... om aan de algemene eisen van de EU te voldoen. Volgens de Rupo blijft België met zijn begrotingstekort dit jaar... onder de wettelijke grens van 3 procent. Maar de rekenmeesters van de EU komen net boven de 3 procent uit... Die roepo is erg teleurgesteld over de kritiek van de EU. Werkgeversvoorzitter Wintjes vindt dat de Nederlandse bank onnodig paniek veroorzaakt. Gisteren zei bankpresident Knot dat waarschijnlijk 40 procent van de gepensioneerden in april 2013 gekort zal worden. Wintjes wijst erop dat er nog mogelijkheden genoeg zijn voor de pensioenfondsen om gaten te repareren... en dat Knot veel te vroeg waarschuwt voor verlaging van de pensioenen. In ruim een jaar kan veel gebeuren en er zijn inmiddels al veel maatregelen genomen om de pensioenen op peil te houden. Windjes wijst onder meer op de afspraken om langer door te werken. Volkswagen heeft een topjaar achter de rug. In 2011 werden wereldwijd 5,1 miljoen nieuwe auto's verkocht. Een nieuw record voor het Duitse autoconcern. Vergeleken met 2010 steeg de omzet vorig jaar met ruim 13 De nieuwe modellen van de Passat, de Jetta en de Beetle deden het uitstekend... en op alle belangrijke markten werden goede zaken gedaan. In Rusland was zelfs sprake van een verdubbeling van de verkoop. Eerder deze week maakten Porsche en Audi ook al bekend een uitstekend jaar achter de rug te hebben. De top 2000 heeft de laatste week van het afgelopen jaar weer records gebroken. Op de eerste dag luisterden direct al veel mensen... en dat kwam mede doordat astronaut André Kuipers... de lijst met 2000 platen officieel opende. In totaal luisterden 8,2 miljoen mensen op enig moment naar de top 2000. Dat is bijna een miljoen meer dan een jaar eerder. Ook op tv was de top 2000 zeer populair. De rechtstreekse uitzendingen werden door 3,5 miljoen mensen bekeken. Vorig jaar waren er dat iets meer dan een miljoen.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 Avro. Vrijdagmiddag live. Jan Monk. En Een hele goede middag hier vanuit TV de vvd Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent van harte welkom om hier die uitzending bij te wonen. Vandaag tot 4 uur vanwege het Europees Kampioenschap schaatsen. Met Pieter Winsemius, die komt langs, oud-VVD-minister, over zijn partijen en over het orakel Johan Cruijff. Actrice Yvonne van den Hurk zag de film over Margaret Thatcher met Meryl Streep. En las het nieuwste boek van Suzanne Vermeer. Hans van Balen, VVD-Europarlementaire. Over waarom zijn vriend, de Hongaarse premier Victor Orbán... dat land volgens sommigen in een dictatuur dreigt te veranderen. Staken leerkrachten terecht omdat ze te veel uren les moeten geven? Een debat. En Han van Bree is samenstellen van het aanzien van 2011. En komt daarover praten. Frits Barel natuurlijk over de sport. De column van Justus van Nul. Heel veel satire als altijd en als altijd... Prachtige live muziek dit keer van het Vlaamse Voicemail. <tied> <tied> Een prachtige openings-tune. U krijgt ze nog driemaal maal te horen voicemail. U kunt ook reageren op deze uitzending. U kunt twitteren, hashtag AvroVML. En u kunt ons ook bekijken via de website radio1.nl. We gaan zo praten over de film The Iron Lady... waarin Meryl Streep Margaret Thatcher speelt. Actrice Yvonne van der Hurk die heeft die film gezien. las ook een boek voor ons. Maar even die film uh, beviel je, Yvonne? Ja, en zeker Nou, echt met name door... de prestatie van Meryl Streep. Okay. Dat zeg ik er nu al bij. gaan we zo veel meer uh, van horen. Maar eerst Hongarije. Want dat land is volgens heel veel mensen hard op weg een dictatuur te worden. Hongarije heeft de grondwet aangepast... waardoor onder meer de onafhankelijkheid van de centrale bank... en van de rechtspraak wordt bedreigd. Godsdienstvrijheid geldt nog maar voor een aantal religies. En eerder werd de media al onder curatelen geplaatst. Een kritisch radiostation werd opgeheven. Hans van Balen, Europarlementariër voor de VVD... Hebben we hier te maken met een dictatuur? Nog niet, maar het gaat de verkeerde kant op. Je noemde zelf al de rechtspraak, de centrale bank, de media. Orban, Victor Orban wil veel grip krijgen op het land. Veel meer dan is toegestaan de Europese verdragen. En dat betekent dat de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie... moet eigenlijk naar het Europese Rechtshof om te zeggen... check of dit klopt, of Mag. dit kan. Volgens de Europese grondrechten? Ja, dat moet je doen. Uh, ik ben dus niet er een voorstander van om uh, meteen te zeggen... Uh, het is een dictatuur of een ontnemers stemrecht... maar gewoon naar het gerechtshof. De ordentelijke procedure. Maar hoe heeft hij eigenlijk deze grondwet die toch vergaat... als het gaat om grip op allerlei instituties ja. zomaar in kunnen voeren? Ja, Hij heeft een enorme monsterzegen behaald bij de vorige verkiezingen, Dus zijn partij kan zonder een andere partij regeren. De grondwet, want hier in Nederland is dat veel ingewikkelder... Hè? als je de grondwet ja, wil veranderen. Dat betekent dat er we weer verkiezingen overheen gaan. Die moeten dus in twee verkiezingen doen, hier niet. Uh, Orbán wil eigenlijk zijn gram halen op de oud-communisten. Uh, ik ken hem in de tijd dat hij uh, een studentenleider was. Met baard, een, een woeste man. Een, uh, ook een voetballer, bekende voetballer. Wij spreken over het jaar... Uh, 1990, 1993, die periode. U kent hem uh, zo goed? U uh, bent vriend met hem? Ik, ja, ik ken hem uit die periode omdat hij dus een van de moedige mensen was... die opstond tegen het commissie-regime. Alleen Orbán... Hij heeft lang bij de liberalen gezeten. Hij heeft op een gegeven moment een draai gemaakt. Want hij zat liever bij Cole en Thatcher aan tafel. Hmm. waren natuurlijk machtigere mensen dan met alle respect... Frits Bogenstijn en Kiefer Verhofstadt. Toch wel. Uh, toch wel. En dat betekende... Uh, het is een hij, machtspoliticus dus. Het is een machtspoliticus. Hij, de Hongaren hebben hem steeds gesteund. Natuurlijk niet al. Omdat de oud-communisten hebben bedrijven kunnen overnemen. Die zijn handig geweest, uh, zit er nog op allerlei posities. Maar Orban draait door, want uh, in feite... zijn partij heeft een absolute meerderheid. Dus je hoeft de grondwet niet te veranderen, het is allemaal niet nodig. Hij is Waarom man, doet hij het dan? Omdat hij, hij wil vraag nemen. Hij wil vraag nemen op, op de, communisten. de communisten, of oud-communisten... die nu nog belangrijke posities hebben, en dat zijn er vele. Spreekt u hem daar als, als vriend, oud-vriend, op aan? Nou, ik heb hem, uh, laten we zeggen, uh, elk jaar nog wel een keer gezien... Persoonlijke verhaling heeft er niet onder geleden. Maar ik heb. Dus een jaar geleden was ik in Boedapest. Daar heb ik het met hem over gehad, over die perswet. Volstrekt onnodig en onjuist om dat te doen. Uh, en dan zegt hij: Ja, maar er zitten in die en die kranten nog steeds communisten in de redacties. Mijn partij wordt aangevallen. Ik zei: Nou ja, dan kennen wij in uh, beschaafde staten één mogelijkheid: ga naar de rechter. Ja. En die rechter moet dan wel onafhankelijk zijn. Dus hij, sta, hij is uh, wel voor reden vatbaar gebleken. Het parlement, de Europese commissie hebben gezegd die. Perswet. Die is aangepast onder ja, druk is, van Nelly Kroes, onder andere. Ja, onder andere. Dat uh, is ook een Iron Lady. Ja, maar hij luistert niet voldoende naar u, want hij gaat wat maar, door. Uh, hij heeft, laten we zeggen, uh, zich uh, wel wat geregeld laten liggen het Europese parlement en de Europese commissie. En dat moet dus nu weer gebeuren. En daarom zeg ik, uh, pak hem aan, ga naar het Europese rechtshof... Uh, en dan zal hij ook hier uh, zijn steven wenden. Yvonne ja, van der Heurk? Nou ja, ik heb een vraag... Uh, ja. Dit gebeurt nu in Hongarije, maar er zijn veel... wie heeft bedacht of wie bedenkt dat Europa zo groot moet worden? Ik bedoel, er zijn heel veel meer landen, zie je Bulgarije, die nog helemaal niet aan democratie toe zijn. En dat viel dan in Hongarije nogal mee. En daar gebeurt dit. Ja, Hongarije ligt natuurlijk wel in het centrum van Europa, maar toen de muur viel was er natuurlijk enorm optimisme. Eh, want uit alle hoeken en gaten kwamen mensen eh, die eh, voor vrijheid waren. Eh, de kunsten bloeiden op, de media bloeiden op. Het was een fantastische periode zo begin jaren 90. En terecht, ook hier in Nederland, iedereen zei fijn dat die landen vrij zijn... En fijn als ze lid van de Europese Unie kunnen worden. En maar had Hongarije, stel dat die grondwet die ze nu hebben... Hè, uh, Hongarije is in 2004 bij de Unie gekomen. Ja. Als die grondwet echt toen was, zoals die nu is... Dan waren ze nu geen lid geworden. Dan hadden ze die grondwet aanzienlijk moeten wijzigen. En wat het vervelende is, ben je eenmaal in de Europese Unie... Uh, dan uh, kun je niet makkelijk meer zeggen... u moet dit verwijzigen en dat doen... Nee, het is dus moeilijk om erin te komen... maar makkelijk om daarna de verkeerde kant op te gaan. Maar daar heb je het op voor. Even dat je... kunnen we niet meer terugdraaien dat Europa dan zo groot moet worden. Waarom moet dat? Wie nee, maar... denkt dat? Ik zeg het, dus, na de val van de muur was er een ja. euforie. En ik stond er ook achter, en voor Hongarije nog steeds en voor Polen en voor de Baltische landen. Alleen, je moet op een gegeven moment zeggen... Uh, de Oekraïne bijvoorbeeld, ook zo'n discussie. Ja, ah. ik zeg, jongens, uh, dat is geen noodzaak om lid te worden. Je kunt samenwerken zonder lidmaatschap. Ja. Turkije is de discussie, he, hoort Europei uh, Turkije bij Europa of niet? Zeg, nou, Je kunt met de Turken uitstekend samenwerken... maar ze hoeven niet per se lid te worden. Nee. nee, landen komen er soms moeilijk bij... maar ze gaan er ook heel moeilijk of niet uit, uit de Unie. Landen gaan er in principe niet uit. Met Griekenland is die discussie natuurlijk zowel over de muntunie. En de discussie is, als ze daaruit zouden gaan, moeten ja. zelf nou ja, kiezen. D gaan die ze discussie lopen. laten we even buiten beschouwing, want uh, gecompliceerd op zich. Maar even over Hongarije nog. Judith Sargentini, vanochtend op Radio 1... zei uh, uh, de, de, de Hongarije moet aangepakt worden. We moeten de artikel 7-procedure, zo noemden ze dat, uh, starten... Uh, zodat Hongarije stemrecht binnen Europa verliest als sanctie... voor wat ze nu aan het doen zijn. Bent u daarmee eens? Uh, nu nog niet. Ik zeg, ga naar het grenshof, Pak ze dus juridisch aan... Want daar ben ik een voorstander van. Kijk, of ze, of en, ze de grondrechten uit, van. De bank, als ze uh, met dus voet niet te willen trainen. luisteren, dan kom je discussie over stemrecht. En dan zeg ik als het gerechtshof uh, vaststelt, dit klopt niet. En hij maakt Victor Orban gebruik van zijn mogelijkheden. Want de Nederlandse centrale bank, de Nederlandse bank de minister van Financiën mag ook een aanwijzing geven. Dat doet hij alleen nooit. Dus formeel is onze centrale bank ook, ook niet onafhankelijk. er is nog nooit een aanwijzing gekomen. Maar, maar stel dat hij niet luistert, Orbán. Want ja. daar ziet het vooralsnog eventjes niet naar uit. Uh, zou dat inderdaad uiteindelijk dan toch kunnen betekenen... Stemrecht dat we... ontnemen, Stemrecht ontnemen, Maar ook Hongarije uit de Unie, kan dat ook? Nou, ik zeg, we hebben nu Orbán. Uh, maar Orbán is niet voor eeuwig. Ik hoop dat er ook een nieuwe regering komt waar... Uh, maar geen... kan het? Je kunt een land uh, wel tegenwoordig uit de Unie zetten, maar ik vind het echt een laatste maatregel. En ik vind Hongarije nog altijd een uh, beschaafd land. En ik heb liever dat Orbán verdwijnt en dat er een andere regering komt dan dat Hongarije uit de Unie ja. gezet wordt. Hoe ligt dat uh, in, het, in het parlement? Want uh, nou, jullie zagen, laten we zeggen. De linkse partijen vinden dat er maatregelen genomen moeten worden, de liberalen? Uh, Verhofstadt, dus, uh, mijn, mijn, uh, ja, mijn, mijn fractievoorzitter, heeft ook hoofd van de toren geblazen. Ik zeg, naar het gerechtshof. Eerst naar het gerechtshof. En de christendemocraten, want, want zijn verdeeld, de, de, de, zijn de partij verdeeld, want van Orbán... Zijn verdeeld, want de uit... christendemocraten. Precies. Uh, daar wilden ze dus met de Tetschers en de Kools aan tafel zitten. Die kunnen een grote invloed uitoefenen. Dus mijn collega Wim van der Kamp... en zijn andere christendemocraten, die kunnen... Want daar zitten die laag gewoon aan tafel. Ze, uh, onder vrienden... Hard aanpakken. Ja, Maar vanochtend was hij ook op de radio van de kamp. En, ja, en die, die was heel terughoudend. Ja, maar de ChristenDemocraten zijn een machtspartij. En die hebben liever allerlei partijen erbij die weinig ChristenDemocratisch zijn. Maar die zorgen voor een grote meerderheid. Dus dat is een slechte zaak. Ik vind, spreek ze erop aan. Net als Berlusconi, hè, die zit ook met zijn club bij de ChristenDemocraten. Ja. Spreek ze erop aan en zet ze desnoods uit de ChristenDemocratische fractie. En stap naar de rechter... En zorg dat, dat als ze inderdaad die grondrechten schenden... Uh, dat ze hun stemrecht verliezen? Bijvoorbeeld, ja. Vind jij eigenlijk dat Hongarije eruit zou moeten, hiervan? Nou, als het deze kant op gaat... maar ik heb het, niet over, ik heb het over, over landen als Bulgarije in ieder geval... dat ik denk van, jongens, wat staat ons te wachten? Dat zijn ja, landen waar de democratie nog helemaal geen rol speelt. Nou, wij doen het net Of bijvoorbeeld landen als Bulgarije en Roemenië... helemaal naar Wild West, Wilde Oosten-Staten zijn... Ik zeg, er vinden democratische verkiezingen plaats. Er gaan dingen niet goed over corruptie, rechtelijke ja. macht. Uh, maar ik zeg, uitzetten vind ik een laatste uh, middel. Echt nou ja, het, het zijn misschien geen Wild West-landen... maar uh, recent was er nog een rapport van zowel politie ja. in het West als in het Oosten... die zeggen de criminaliteit verhuist voor een groot deel van die landen hier naartoe. maar dan zeg ik, net nou, Polen... daar konden we tien jaar geleden hetzelfde over zeggen... en Polen is een keurige democratie geworden. Dus het, het, kan, wel het kan wel goed. gaan. Het kan streng zijn. En u denkt dat dat ook onder Victor Orban kan? Uh, ik denk dat dat heel moeilijk is. Je moet hem constant onder water houden. Dat werkt bij hem het beste. <laughs> ja, dat werkt bij hem echt het beste. Lijkt me lastig werken. Maar, maar om, omdat hij nu toch een beetje... Nee, vanwege, hij, zoals u zegt, de hij, angst voor de voor communisten... Gek, hij, is, hij heeft één ding wat diep in zijn genen zit. Communisten, oud-communisten aanpakken. Ja, maar uh, als je de ene dictatuur die van de communisten inruilt... voor je eigen dan schiet je ook niks nee, op. Nee, maar dat is het nog niet. Laten we niet onzin vertellen, dat is het nog niet. Hou ze uh, onder water... Uh, Daagse voor het gerechtshof, uh, de, de snoot stemrecht ontnemen. Maar de Christen-Democraten hebben een fantastische methode. Want die zitten in hun eigen fractie. Die moesten in te actie aan. komen. Ben ja. je gerustgesteld, Yvonne? Uh, <laughs> nou, niet. Heel erg helemaal. bedankt. Helemaal. Helemaal. Helemaal. Tot zover, in ieder geval dank Hans van Balen, parlementariër voor de VVD in het Europarlement. Zo direct gaan we het over een boek en een film hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek van Voice Mail. <applaus>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 for me oh. and i'm feeling good <laughs> so good, <laughs> so good, <laughs> so good. dragonfly out in the sun, you know what I This old world is a new world is wil één een, een van jullie nog even iets zeggen want er zijn reacties dat mensen geloven niet dat dit live is. Dat jullie hier ook echt zijn. Hallo. We ja. zijn er het klonk, het klonk zo mooi op de zender. En het swingt ook. Ze nog. zijn er echt. En je ja, kan hier trouwens ook wel. gewoon naartoe komen. Naar de Kroon aan de Rembrandtplein. Kan je ze nog zien ook. Uh, en als je, als je het inderdaad zo mooi vindt. Kun je zelfs een album van ze winnen. Als je bijvoorbeeld weet uh, wat de titel van hun programma is. Als je dat weet moet je dat gewoon even mailen. Naar vrijdagmiddag live En voor degenen die, die het snelst reageren. Hebben het album van Voicemail klaar liggen. De ja. Yeah, yeah, yeah. Is Yvonne van den Hurk. Welkom Yvonne nogmaals. Uh, vanaf volgende week gaat jouw stuk Hormonologe weer in reprise. Uh, toch had je voor ons nog tijd. Ja. Uh, een beetje, maar net genoeg om een boek te lezen en mm. een film te bekijken. Boek Noorderlicht van Suzanne Vermeer. En je bent naar de Iron Lady geweest. Film over Margaret Thatcher, gespeeld door Meryl Streep. Hans van Balen, fan van Thatcher? Ja, is gewoon een vrouw met lef. En vrouw met lef. Of dat in die film naar voren komt... horen we zo van jou, Yvonne. Maar, maar eerst maar even uh, het boek. Uh, Noorderlicht van Susanne Vermeer. Kort, waar gaat het over? Um, het gaat over een groep vrienden. Die, het boek speelt zich voor een gedeelte uh, voor de helft af in Rotterdam... en voor de helft in Noorwegen. Want die groep vrienden gaat op een soort survivaltocht naar Noorwegen... met sleehonden en skiscooters, et cetera. En dan gebeuren er enge dingen. Want het is, het is een, een thriller, thriller. Ja. ja, moord, neem ik aan. Ja, en de reeks van... Ik had nog nooit van Suzanne Vermeer gehoord. Dus ik ben dat gaan googelen. Ik denk, die hoort in de lijn van Esther Verhoef en Saskia Noord. Want ik ben geen thrillerlezer. Al die succesvolle, jonge vrouwelijke thrillerschrijvers. Ja. Nou ja, toen kwam ik er dus achter dat het een pseudoniem is... voor Paul Goeken, ja. die op 48-jarige leeftijd... Nog is, niet zo lang overleden. Geleden is overleden, ja. Ja, ja klopt. De, de, wat vond je van het boek? Ik, uh, ja... God, ik ben, wat ik net al zei, niet echt een thriller-liefhebster. Dus ik heb het op een vakantie gelezen op een laptop. Misschien scheelt dat ook dat je het boek niet echt in je handen hebt dat denk ik niet. Het, uh, ja, ik, je werd er niet doorgegrepen. Ik werd er niet zo gegrepen Wat ik wel wil zeggen over, dat ik, ik zat in een warm land, maar ik kreeg toch door het boek, dat zich dus voor die helft afspeelt echt in Noorwegen. kreeg ik nee, toch zin. Ik denk, hé, mijn volgende vakantie ga ik echt, uh, nou, ook op een soort survival. Dus de, die, die natuurbeschrijvingen en de kou, et cetera, en wat die mensen dan uh, ja. allemaal daar meemaken en zien, dat is heel mooi beschreven. Dat, dat sprak aan, maar het ding van het aan. zullen is natuurlijk dat je wil weten. Ja, maar daar heb ik gewoon het geduld niet voor. Weet je, de eerste helft, dan worden al die lijntjes uitgezet en al die details, die suggesties moeten opwekken dat het spannend zou worden. Dan denk ik, ja, Laat en dan, dan, ja, Zeker als het dan voor mijn gevoel, naar mijn idee, niet helemaal ingelost wordt. Maar ik denk dat heel veel andere mensen daar een heel erg goed en leuk vakantieboek aan hebben. Ja, het is inderdaad uh, opmerkelijk dat uh, uh, de schrijver uh, dus niet een vrouw is, hè? Uh, Suzanne Vermeer wel... is een pseudoniem. Ja. Eh, Omdat voetbalgen. hij dacht, heb ik begrepen, dat dat beter zou voorkomen Nou ja, precies. Want, ja. want, want ja. hij schreef al lang thrillers. En eh, toen is hij zich ineens Susanne Vermeer gaan doen... met een foto erbij van een hele mooie dame. En, zo, en sindsdien ja? zijn het bestsellers. Ik wist niet dat er ook een foto van een mooie dame bij ja. stond. Okay. Ja, ja. Ja, sindsdien, sindsdien zijn het bestsellers. Maar wat ik net al zei, in de lijn van Saskia Noord en Esther Verhoef... ja, die, die scoren... Wat zegt maar, dat over de intelligentie van onze thrillerlezers? Nou niks, van nou, niks. Een, go een goed boek is een goed boek. Een nou, een ja, maar blijkbaar waarderen ze het niet als hij uh, Paul Goeken heet... en wel als, ja, als hij zichzelf Susanna Vermeer doet. Het is net als met, met, laten we zeggen, een kaft. Ja, dat is ook belangrijk. Je ja. uh, moet het, het verkopen. Boek. Het is allemaal verkopen. Ja, nou ja, ik zou het wel weten als ik uh, als man thrillerschrijver was. Merk je trouwens dat, dat het door een man geschreven is, uh, nou, ja, daarvoor heb ik toch te weinig thrillers gelezen. Dus dat, ja, misschien wel dat hele... Ge, ja, ik denk dat hij een poging heeft gedaan om al die details zo uh, te beschrijven... maar misschien hoort dat ook wel weer bij een thriller... Om al die suggestieve dingen te doen. Je bent geen filmlezer, je zegt. Het. Nee, ja, het goed. Is je bent wel een uh, uh, filmkijker? Ja, dat is heel graag. Laten we het dan vooral over de film hebben: uh, The Iron Lady, over Margaret Thatcher gespeeld door uh, Meryl Streep. Alfori. Uh, ging draaien, is er met name in Engeland... heel veel commotie over de film. Uh, op basis van de trailer, dat is dat korte stukje... Hè, dat je ziet wat er in die film te zien is... Uh, vinden de conservatieven bijvoorbeeld dat Thatcher... belachelijk wordt gemaakt, als hysterisch en emotioneel. En links is bang dat ze veel te positief wordt afgeschilderd. Wat vind jij? Ik denk dat ze... ze wordt in ieder geval ongelooflijk menselijk afgeschilderd. En ja, of dat negatief is, dat weet ik niet. Maar, uh, menselijk in, in welke zin? Menselijk in de zin, nou ja, de, de, in het script, en dat vind ik ook wel een beetje bezwaar. Ik vind het een goede film, hoor. Dat wil ik voorop stellen. Maar een beetje bezwaar tegen de film heb ik dat het wat fragmentarisch is. Daar ontkom je bijna niet aan als je zo'n lange tijdsperiode in anderhalf uur moet proppen. Want ze willen wel haar hele leven ja, laten precies. zien. Maar dan wordt er wel behoorlijk gefocust op haar, het, het verlies van haar man. Het missen van Dennis. Haar, de man van Thatcher. Dat is speelt en een hoofdrol in de film. Speelt een grote rol, die komt en, en steeds in hallucinaties ze, bij haar terug. In die periode is ze al aan het dementeren, of niet? Nee, daarna begint ze echt, ja, god, dat, daar, daar wordt een beetje mee gespeeld. Of dat dementie is, of dat, dat uh, de aanloop tot dementie is. Maar dat, dat zou je uh, sentimenteel uh, kunnen ervaren. Om ze, en, en dan denk ik dat de bedoeling is geweest, van: het is een vrouwelijke regisseuse en een vrouwelijke scriptschrijver, mm -hmm. trouwens, uh, om de menselijke kant van uh, Margaret Thatcher. Meryl dus zegt dat, hè? we vonden dat belichten. dat respect erin moest. En ja, maar moest. door de manier waarop Meryl het doet... wordt het dus toch net niet sentimenteel. En ga je mee, omdat ze er ook zoveel... Ja, Ik, ik vind dat dit een van haar beste rollen is. Ik, bedoel, ik kijk natuurlijk ook voor een groot gedeelte als actrice... Ja. naar deze prestatie. Wat ze heeft gedaan met het stemgeluid. Het stemgeluid van Thatcher, dat is natuurlijk... Ja, uh, Uniek ja. stemgeluid, dat, wat in het begin een stukje hoger is... en naarmate ze dus echt gaat op die beide poten gaat staan... en dat land gaat regeren, dat is echt laag woord. Ja, kan het niet doen. Ja, want daar heb heeft netje ook echt les voor genomen, maar Meryl Streep lukt dat dus Meryl ook wel ook, zeker. Ik denk dat die duizenden geluidsbanden heeft geluisterd. En op dat, dat zij als Amerikaanse zich zo in dat Engelse fenomeen heeft kunnen verplaatsen? Dat ongelooflijk, want dat, je gelooft haar meteen vanaf het eerste. Hoe, hoe zou moment. jij dat doen als als, als, uh, ja, als actrice? De, de Iron Nelly uh, Smitgroen yeah? zou moeten misschien gaat uh, Reinoud Oerlemans daar nog wel een uh, film. Je nou, Ik Ga me aanbevolen. Ja, dan ga je natuurlijk heel veel lezen en uh, heel veel over die ja, vrouwen. Uh, nou, je gaat er maar, toch maar zou je jouw ook haar eigen kleur inderdaad aangeven? Na willen doen of zeg je, laat maar. Daar doe je een poging. Mm. Ja, dat doen jullie hier uh, natuurlijk met het cabaret ja. en de, uh, maar dat werkt, Hans van Balen als, als politica. Want je ziet, het, het, ja. ja, mensen hebben de film nog niet gezien. Of, of het is alweer omstreden. Ze Zijn bang dat ze of door het slijk gehaald wordt, of juist en, andersom. Uh, het is nog steeds iemand die de meningen in Engeland en heel erg verdeelt. Hoe belangrijk zij, in ieder geval als politicus was. En de nagedachtenis nog steeds. Hè? Dus de ene helft eh, die vindt het vreselijk. De andere helft zegt. de beste politicus ooit gehad. Maar ze had altijd lef. Ze heeft altijd beslissingen genomen. Ja. Is nooit even weggelopen. Uh, en trouwens, over dat stemgeluid. Zelfs onze eigen Wouter Bos heeft stemles genomen. Hè? Om okay. minder oh, hoog. Ja, dat is een lief. Want dat zijn Dat heeft te je zei zei ook zei, gewoon nou. gezegd. Uh, want als je een, een wat, wat hoog stemmetje hebt. dan heb je de minder de politiek... autoriteit? zul je het niet in de politiek snel. U maken? heeft ook heel veel stemles genomen. Uh, dat valt erg mee. <laughs> ja. Dan wil ik nog Even één ja, uitspraak van ja? een Thatcher, die ik ergens heb opgepikt. If you want anything said, ask a man. If you want anything done, ask a woman. Kijk aan. Ja, dat, <laughs> dat zal Nelly Smit, ja. Nelly Kroes zal dat vinden. Uh, Daar van harte mee eens zijn. De vrouwen lossen of... de problemen op. We zullen kijken. Ja? U gaat in ieder geval naar die film, ik, neem ik aan. Absoluut. In ja. Hongarije en, misschien. En, en, misschien. Ja, ja, maar dat ja. verstaan. Ik weet het antwoord al, Yvonne, maar als je moet kiezen... tussen het boek en de film, dan kies je voor... Ja, dan kies ik voor de film. Toch wel. De Iron Lady vanaf donderdag 12 januari in de bioscoop. boek Noorderlicht verschijnt op 17 januari. En Yvonne staat zelf met de hormonologe ook weer in de theaters. Ja, met een nieuwe cast. Met Nelke van der Kocht, Himke de Vries en Anousha Ntsume. Nieuw, nieuw, nieuw. Ja. Zo direct, onze hoofdgast uh, Pieter Winsemius. Uh, maar nu is het Journaal. dit Journaal. Is, dit is, dit is, dit is. It's the bro Inderdaad, dames en heren, niet het NOS journaal, maar eerst de broer van deze wekelijkse terugkerende rubriek. Welkom, welkom. Deze week niet een broer van, maar een tante en oom van... en wel van het zeilmeisje. Dat is toch al grappig, hè? Niemand uh, weet eigenlijk haar achternaam. Ja, dekker. Ja, nee, precies, dat weet ik ook wel. Maar uh, bij wijze van spreken dan, hè? Het is toch een begrip, Laura, het Zeilmeisje. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja, zelfs... ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goed, uh, maar goed, uh, nieuws over het zeilmeisje. Ze wil niet terug. Nee, ja, nee. Dat's... In het uh, nieuws was dat, hier staat Laura graag iets met zeilen gaan doen. Nou ja, dat is positief. Ja, ja, ja, absoluut. Ja, ja. Ik bedoel, als ze later bij de ijssalon zou willen gaan werken, dan was dit wel een hele omslachtige stageplek, zullen we maar zeggen. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. Verder, uh, verder staat er hier dat ze uh, naar Nieuw-Zeeland moet, omdat ze iets met zeilen wil gaan doen. Ze zegt: daarvoor moet je in Nieuw-Zeeland zijn. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, ja. Ik, ik dacht dat je voor hele andere dingen in Nieuw-Zeeland moest zijn. Ja, ja. <laughs> uh, Koalas, koalas of zo. <macht> andere dieren die ze op een of andere vage manier niet in andere landen hebben. Ja, ah, ja. Ja, he Australië. Ja, dat ja, ja. maakt mij niet uit. <nacht> Nee, de koala die komt voor op Australië en in Nieuw-Zeeland uh, heb je de kiwi. Ja. Oh, cool. en, en, en de, de geeloogpinguin die komt voor in het zuidelijk deel van Nieuw-Zeeland. Oké, oh, okay, nou, ja, nou ja, geeft niks. Uh, ja, we, we snappen hem wel hoor. Ja, ja. Okay, ik nou. Ik vond hem leuk. Uh, dankjewel. Uh, verder, verder zegt ze Laura het tegen het uh, jeugdjournaal dat. Even kijken hoor. Dat de mentaliteit is daar beter. Nou, ja? dat ja. zegt uh, ja? Uh, Nou ja. ja, ik bedoel, <laughs> de nou, ik, weet, ik weet even niks daarop geeft niks. Maak nou, kan niet altijd feest zijn. Hè? Maar goed. Uh, verder staat er dat ze heel veel mensen heeft ontmoet. Ja, dat is al wel. Ja. <laughs> In die havens, van die zeebonken. En ze zegt, en ze zegt, ik heb veel geleerd en ben natuurlijk ouder geworden. <laughs> <laughs> dat zou het <wat> zijn, hè? <laughs> Jezus. Dat je, dat je rond de wereld zit ja. en dat je dat je dan jonger wordt. <laughs> Oh. Ja, dat zou wat zijn. <laughs> nou, dus dan ken ik er nog wel een paar die ja. dat zouden willen. Ja. <laughs> ja. Patricia Paar. <laughs> Patricia Fyde is altijd lang de, ja. de Zo. Ze <tie> <tie> oh. sport echt niet, hè? Nee, nee is Nee, is knettergek. Oh. <tie> nou, hey, uh, bedankt voor het komen. Oom en tante van... Ik, nou, ik heb jullie naam helemaal niet genoemd, joh. Dat, maar is... dat, ge dat geeft helemaal niks, jongen. We zijn ook genomen, tante van haar, hoor. Oh, niet? Nee, nee, wij luisteren altijd naar de radio. Ja. en Jullie zitten daar al door grappen te maken over het nieuws. Dus satire, ja? Ja, precies, satire. Ja, ja, ja. en we horen nooit iemand lachen. Dus oh. we dachten, dan komen wij maar even doen dan. Nou. Oké, okay. <tie> nou ja, goed. Ja, dat is toch leuk? Okay. Je zit hier aan de lopende band in te schieten. Hoor. Heerlijk. Ja, ja. Echt knap, hoor. E e je van pakt jouw. een onderweg uit het nieuws ja. en dan is het... Ja, ja, ja. ja, Ga zo door, hè. <lacht> nou, hartstikke bedankt. Ja. Ik vond het leuk. En bedankt voor uw komst. Tot volgende week. Ja. <lacht> <tied> dit was de taan, dit was de tante, dit was de broer van... Hey. Pieter Bauman, Henri Loon en Sanne Wallis de Vries. En dan nu wel het NOS Journaal met Freddy van Tijn. Radio 1, het NOS Journaal. Over een half uur vliegt een F-16 van de luchtmacht met infraroodcamera's aan boord over Groningen om het hoge water in kaart te brengen. Defensie gebruikt daarvoor dezelfde apparatuur als de ze in Afghanistan bermbommen opsporen. Vanwege een dreigende dijkdoorbraak zijn 800 inwoners in Groningen geëvacueerd. De 70.000 vrijwilligers die gaan helpen tijdens de Olympische Spelen in Londen... moeten zich aan een gedragscode houden voor het gebruik van de sociale media. Veel vrijwilligers zullen dicht in de buurt zijn van beroemde gasten en bekende sporters. De organisatie is bang dat vrijwilligers te pas en te onpas dingen die ze zien of horen twitteren of op Facebook zetten. Werkgeversvoorzitter Wintjes vindt dat de Nederlandse bank onnodig paniek veroorzaakt...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 ANB Verkeersinformatie. Er staat video op de A50 Arnhem Richting Os, tussen Knooppunt Valburg en Knooppunt E, Wijk 3 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. En goedemiddag, welkom terug. Vrijdagmiddag live vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met in dit half uur een VVD'er die zich inzet voor het milieu... en voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Je kunt hem zelfs wakker maken voor een gesprek over klimaatverandering... of over de kloof tussen burgers en overheid. Hij is oud-minister van Milieu, schrijver van boeken over onder meer kruif... hoogleraar duurzaamheid en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Pieter Winsheim is welkom. We kunnen u, zei ik, wakker maken voor een gesprek over klimaatverandering... maar ligt u er ook wel eens wakker van? Um, ja, betekent de wel. Als je weer echt wel die onzinnige nieuwtjes krijgt... dat iemand weer iets uh, idioots heeft beweerd... dan heen, verdorie nog of zo. Nou, dan komt er weer... Uh, uh, nou, u zegt net, uh, we hebben het wassende... Maat of niet? Nou ja, ja. dat gaat extreem ver. Maar wat vorig jaar hadden we ook een partijgenoot van mij in de Tweede Kamer... die dan blijmoedig ging vertellen, we hebben een zachte winter... dus er is geen klimaatverandering. Of we hadden een harde winter, hadden we hadden juist weet ik wat. En ze schieten een beetje door. Ja, het is een constant en Dat is, uh, dat moet je zeggen, dat is wel heel storend. Want dat, dat, haalt, dat haalt de kip van de leg af, hè? Het klimaat en de natuur blijft natuurlijk een, een, een belangrijk thema... ook in de politiek. staat eens Henk Bleker, die wil flink bezuinigen op natuur. Nogal. De, uh, niet alle provincies zijn het daarmee eens. Nee. GroenLinks, Tweede Kamer, heeft in de van Gent stelde voor om iemand tussen de provincies en bleken te laten bemiddelen en noemde daarbij uw naam. Nou, liever niet. Waarom niet? Nou, Ik vind beleid van Henk Bleker vind ik dus zo verschrikkelijk fout dat ik niet eens bemiddelen U bent veel te partijen? Hè? Ja, dan ben ik to, zo totaal gekleurd in dat. Daar kan je niet eens meer bemiddelen. Dan moet je iemand hebben die er toch midden tussenin kan gaan zitten. En dat maar, kan ik niet meer. U, u zou misschien kunnen bereiken door te bemiddelen dat hij zijn beleid iets afzwakt. Ik vrees van niet. Ik vrees dat, uh, dat onze band niet zo innig is, om het zachtjes uit te drukken. U, u, u kent hem, u heeft hem gesproken? Nee, ik heb hem nooit gesproken. Maar we zitten radicaal op een andere toer. Waarom dat zo is, uh, dat horen we zo uh, van u. Maar we gaan eerst luisteren naar een lied dat Susanne Matthijs heeft geschreven nadat ze Google. Op uw naam Whoa, oh, oh, oh, tal jaren de benen uit zijn romp. De natuurkundige Turn manager, turned minister van Vrom. In kabinet Lubbers 1, de balken en de drie. Een vvd die hard voor het milieu ging lopen. En naar Tsjernobyl verbood om spinazie te kopen. Ren hield een in deze spannende tijd. Nu is hij adviseur van de overheid. En door in zijn strijd voor duurzaamheid. In verbinding met natuur en de mensheid. Rent de vogelaar wijken en de scholen door. Is altijd erop uit met een luisterend oor. Maar hij praat ook veel en bloemrijk. Noemt zichzelf de meester van de kromme metafoor. Net als Johan Cruijff, zijn grote idool. oh Johan Cruijff, hierdoor. Hij verbindt voetbal, met goed leiderschap. In zijn boeken, die hij diepte met drie vingers. Een potkaatsbal kan hem ook bekoren. Maar hardlopen blijft zijn hobby. Duurzaam verbinden, zijn levensmissie. Een rasoptimist, die Pieter, dat is maar heeft hij ook wel eens een of als hij denkt aan het beleid runnen, van zijn runnen, eigen VVD. Oh, Peter en Samia's, Het heren de 17 marathon. Oh, Peter en Samia's, Susanne Matthijsen, Vera Keen, en Henry van Loon over mijn gast Pieter Winsemius Overigens, Susanne treedt ook op in het land trouwens met het programma De Deformé... binnenkort 14 januari hier in Oosterwijk. En meneer Winsemius, klopte het wat ze zongen of, of wilt u iets rechtzetten? Nee, ik was, dat er zoveel op het te vinden is, dat is echt wel... Wat verrast uh, dat, u? Uh, nou, ik, ik wist het meeste, ja. U, u, u, u wist, <laughs> googelt u uh, uzelf wel eens? Uh, ja, maar dat gaat meer, ik doe aan genealogie. Ik probeer dus mijn voorouders te ah. vinden en dan moet je eigen naam beginnen. Maar je kan er min Pieter achter typen en dan valt dat tenminste weg. Ah, kijk aan, dan kom je weer heel andere dingen ja, tegen. Ja. Maar een rasoptimist werd gezongen? Ja, dat mag je wel zeggen. En wat ja. doet een rasoptimist als hij een off day heeft? Nou, ik heb dat ooit geleerd. Een, een, een pessimist is iemand die uit het raam van de, derde, van de vijfde verdieping valt... en breekt hoe hard de smak gaat worden als hij beneden komt. Een optimist is degene die bij de derde verdieping zegt... tjong, tot nog, dus alles goed gegaan. <laughs> Lekker lang. Ja. En u typt met drie vingers? Uh, twee vingers en een duim, ja. ja. Wat een merkwaardige manier van typen. Nee hoor, zit bij beide wijsvingers en een duim op de spaties. Dat gaat heel goed. Ja. En ik kan ongeveer even hard typen als ik denk. Dus met, met deze wel aantal de vingers. Dus misschien dat de meeste mensen veel vlugger kunnen typen... maar ik kan ze vlug. Hoeveel denken. aanslagen per minuut? Of dat deed u niet? <laughs> Hoe ik er goed? Dat is meer de vraag van mij. U strijdt al jaren voor het behoud van de natuur. Hè? We ja. hadden het erover. Uh, uh, De zorg voor de natuur wordt overigens niet door iedereen gedeeld. Gisteren verscheen er een CBS-onderzoek waaruit blijkt dat 34% van de Nederlanders vindt dat natuurbelangen te vaak voor de economische belangen gaan. En 34% procent vindt precies het tegenovergestelde. Ze verdeelt dus eigenlijk. Ja. Hoe komt dat, denkt u? Nou, ik denk dat je afwegingen moet maken. Het is een land waar, een klein land natuurlijk, waar je vrij dicht op elkaar zit. En waar die natuur ook zijn plaats moet hebben. En dat dat hier en daar spanning oplevert, dat is redelijk. Dus dat je daar ook mee op verstandige wijze mee omgaat, vind ik ook redelijk. Maar het, eigenlijk het aardige is. Ik was vroeger ik voorzitter van Natuurmonumenten. Praat je 87 of zoiets. En toen was er nog een enorme spanning tussen landbouw en natuur. He, dat was, eh, landbouw was de ene kant en natuur de andere kant. Dat was eigenlijk voorbij. En zijn we zijn eigenlijk gaan beseffen: het is dat grootste. Is het voorbij? Want je zou zeggen, ja. kijk, die vindt dat de ja, boeren eigenlijk het voor ja. zeggen moeten krijgen in de natuur. Ja, bleker is niet voorbij, dat is jammer. Die zit nog in een andere wereld. Maar bij de, bij de meeste boeren en de meeste natuurbeheerders en de meeste natuurmensen is dat eigenlijk voorbij. Die, die hebben, uh, die zeggen: ja, joh, 95% van de belangen loopt parallel en 5% heb je ruzie. Ja, nou dat is niet zoveel. Dan moet je die 5% moet je maar een oplossing vinden. Maar is het niet zo dat die 34% die. Ik vind dat eco economische belangen ten onrechte benadeld worden voor de natuurbelangen. Dat dat juist die boeren zijn, de mensen in het platteland. Nee, die nee, vinden dat er van nee, bovenaf door mensen op tekentafels nee, natuurgebieden nee, worden we, ingetekend. We hebben geen 34% boeren meer, alleen dat al. Dus dat zit, uh, bijna altijd zit dat ook heel stads. Is dat. Nee, in de meeste in het land, landelijk gebied gaat het heel goed. Er is de, geen kloof tussen, nee, want je hebt een kloof tussen burgers en politiek. Die ja, onderzoekt u voor de ja, wetenschappelijke raad. Maar is er niet ook een kloof, laten we zeggen, tussen natuurbeschermers en burgers? Ja, een tijdje terug kwam ik, uh, mocht ik een speech houden bij het ZLTO... de Zuidelijke Landentuinbeschermers. De machtigste organisatie, een beetje van de Goede Valand op het landbouwgebied. En uh, ik kom daar de voorzitter tegen, Hans Huibers, voor het eerst. En, uh, ik geef, geef elkaar een hand en hij zegt: Je bent hartstikke fout. Ik zeg: Hoezo heb ik fout? Ja, hij zegt: Je hebt gezegd dat uh, de lobby op het landbouwgebied bij het, kabine, het regeerakkoord. dat dat uh, helemaal fout uitgevoerd is. En wij hebben eigenlijk nooit die natuur losgelaten. Dat heeft, heeft de Tweede Kamer-fracties gedaan. Met name het CDA is daar helemaal de mist in gegaan, naar mijn idee. Maar, uh, maar de, de land- en tuinbouw en de, de Natuurorganisatie hebben elkaar het hand vastgehouden. Die hebben gezegd, we hebben afspraken gemaakt. Moeten we moeten samen verder. Nou, laten we samen verder gaan. Maar vind, vindt u een, een, een koe in de wij natuur? Uh, ik vond de Giller, de VVD had een reclame gemaakt. Het was een van de posters. Ik heb dubbel gelegen toen die poster er kwam. Ik was bij Jan Jaap van der Wal. Ik zei, is dit echt? Is dit echt of is dit een grap? Want ik kon me haast niet voorstellen. Ja, ik vind de groene hartstikke mooi. Maar dat het nou natuur is, Maar Is dat geen natuur? Uh, nee, nee, ik moet eerlijk zeggen. Maar het kan me ook geen bal schelen. We vinden het samen wel mooi. Nou ja, maar, maar we moeten wel nu. weten waar, waar hebben we het over. Want in Nederland, nou, ja, in hoeverre is dat van Wat je probeert te beschermen, is, zijn twee dingen eigenlijk. Eén, uh, soorten. Er zitten een hele hoop soorten die kwetsbaar zijn. Nou, dan hoef je niet alle soorten te beschermen... maar je hebt ook bepaalde soorten, die trekvogels die in Nederland rustpunten hebben... of die heel uniek zijn. Nou, dat moet je hier dan beschermen. En twee, je probeert eigenlijk ook uh, te zorgen... dat mensen op langere termijn ervan kunnen genieten. En daar is niks tegen. Uh, heel veel voor zelfs. Nou, dan uh, moet je niet alleen nu kijken, maar ook later... dat het nog steeds een beetje aardig blijft. Maar dat is per definitie in Nederland onnatuurlijk. Hè? En heel Nederland ja. is natuurlijk eigenlijk ja. aangelegd. Dus ja, alles wat je geen... natuur noemt, is ja. ook aangelegd. Nou, we hebben één oerbos, geloof ik. Een heel klein stukje. Een oerbos, geloof ik, de definitie. Dat er duizend jaar op één plaats moet ja. hebben gestaan. Dus alles is aangelegd. Maar dat kan ook niks schelen. Dat is, als het mooi is, is het mooi. En daar uh, uh, uh, hoef je ook weer niet zo zenuwachtig over te doen. U bent zo boos op Bleker, omdat wat u bedacht hebt... namelijk het verbinden van al die grote natuurgebieden... Dat, daar zet hij een grote streep nou, door. Nou ik heb het niet bedacht. Er waren knappere koppen dan ik, hoor. We stond Wageningen. wel aan de basis van ja, dat idee. natuurmonumenten waren we er dichtbij. En, en veel mensen gelukkig. Uh, als je ziet hoe soorten afsterven, dat is heel makkelijk. Hè? Dat, dan moet je een kaartje hebben. Dan zie je eerst dat er vijftig uh, dassen ergens zitten. En dan zitten er nog tien. En dan zitten er een paar op een paar eilandjes. En als dan zo'n eilandje de griep krijgt, dan sterft het daar af. En dan zie je al die eilandjes afsterven. Nou, dus wat je moet doen, is zorgen dat er geen eilandjes ontstaan. Dus dat, dat er verbindingen zijn. U bedacht daarvoor, dat, ze, dat heet zo'n mooi robuuste verbinding. Ja. En de dat zijn ecoducten, die kosten honderden miljoenen. Heb je helemaal niet nodig, een paar meter is ook goed. Ja, nou, dat, dan moet hij toch nog wat bijles gaan nemen. Dat zou wel nuttig zijn. Want? Nou, dat heeft hij het nog niet begrepen. En, en Bleker heeft een romantisch idee van natuur. En dat heeft hij, dat heeft hij ergens van boeren met slootkanten... En, en, en, en, en dat moet het allemaal zijn. Die kleine uh, verbindingen gaan niet werken. Uh, het helpt natuurlijk werkt het deels. Maar je hebt ook een paar grotere nodig en je hebt een paar gebieden nodig. Sommige soorten hebben iets meer ruimte nodig. Mag ik, mag ik even een paar vragen stellen en, en u vragen om daar alleen met ja of nee op te antwoorden? Uh, bent u voor het in stand houden van de hypotheekrenteaftrek? Uh, ik heb er ooit het klassieke ja-nee antwoord. Op termijn uh, Nee. Nee. Voor de bezuiniging op de natuur? Uh, mag best bezuinigd worden, maar niet stom? Nee, zeg ik. Voor de bezuinigingen op cultuur, zoals die nu worden doorgevoerd. Uh, hetzelfde antwoord. Nee, dus. Voor bezuinigingen op achterstandswijken. Uh, daar wordt bijna niet te bezuinigd. Maar ik, wat zou, dat, bezuinigd wordt, ik zou het zegt stom u? vinden, ik zou het stom, stom. vinden. Maar nee. je kan er best op bepaalde plaatsen. Neu wat we mee. Voor de bezuiniging op het personeelsgebonden budget. Daar heb ik geen oordeel over. Geen oordeel. Vindt u Hans Pekman een goed politicus? Hans ben ik voor, ja. ja. ja. Nou hij. ja, ik, U zit echt bij de verkeerde partij, is mijn conclusie. We hebben nou een stemwijzer. Ja. <lacht> maar als je de stemwijzer invult, dan heeft het hele vader ontstemt... op een andere partij dan het, wat als de stemwijzer komt. Dus dat me niet zo heel onderin. U krijgt eh, binnen de partij ook niet veel steun hè, voor uw visie. hier. Het uh, duurt zaken. weer even een tijdje voordat ze mijn kant op komen, vrees ik. Het ja. gaat nog een tijdje duren. Het ja. dus, moet u niet gewoon aan een andere partij? Dat nee, hoor. nee hoor, je moet evangelisatie bedrijven. Uh, u bent eh, nog lid? Absoluut. Ook VVD gestemd? De uh, laatste keer niet, nee. nee. Vanwege het natuurbeleid? Ja, onder andere. Ja. Ja. U, dreigt, u, u heeft anderen ook opgeroepen dat niet ja, te doen, hè? Ja, ja. We hebben Mark Rutte over gehad zeg, Mark, joh, jullie hebben met het regeringakkoord een, een, een aantal fouten gemaakt. En dat is niet zo erg, maar je moet ze wel corrigeren. En, want fouten maken is op zich niet erg, maar als je ze maar terug kan draaien. En dat doen ze niet. Nou, dat vind ik dus ernstig. Ja, maar misschien dat ze, eh, Mark Rutte en anderen, denken: joh, uh, we gingen bijna ten onder aan die ruzie, Rutte verdonk. We zijn nu net ja. lekker bezig. We de ja. grootste partij, we hebben de premier. en dan komt Henry ja, ben... is een beetje goed in het eten. Oh gooien. nee, Mark Rutte was heel rustig in die zet. Daar heb ik geen last van, van jouw van jou oproepen. <laughs> samen vreselijk om gelachen. Ik <laughs> zeg, nou, dat hebben we toch? Dus u blijft lid en u gaat door. Absoluut. Met de Absoluut. Goed, dan gaan we het over Kruif hebben. Ja, helemaal niet. U duidt, u duidt zijn uitspraken in uw boek... Je gaat het pas zien als je doorhebt. Ja. Binnenkort verschijnt een boek van uw hand. Toeval is logisch. Ja. Lees Kruif die boeken eigenlijk? Uh, ik denk het niet. U denkt het niet? Nee, uh, ik, heb het, uh, ik leg ze natuurlijk aan hem voor. Maar we hebben een hele merkwaardige relatie. Uh, we zien elkaar niet zo vaak, maar het is wel een vertrouwensrelatie. Dus als hij mij vraagt, wil je dat en dat voor me doen? zeg ik ja, en dan vraag ik daarna wat het was. En andersom is het hetzelfde. Dus het is een respectrelatie. Hoe is uw fascinatie voor Cruijff begonnen? Ja, voor die televisie kijken, ik ben... <laughs> Heb je ooit een gast gezien die op 17 die bal opwipt op de doellijn en omhaalt? En dan... Als voetballer was u fan voetbal... van hem. Ja, absoluut. En, en, dus ik heb op een gegeven moment uh, moesten wij een voetbaltoernooi organiseren met ons bedrijf. En dat moest belastingaftrekbaar zijn, want daar kwamen we van grote afstanden. En moesten we wat aan training doen. Ik zei, dat had vreselijk hekel aan. mijn McKinsey was het, ja. neem ik, ik aan. Ik zei, nou, dan, waarom nodig we niet kruif uit om te praten over leiderschap? Nou, dat vond iedereen een prachtig idee. Ze dus hebben hem uitgenodigd en hij bleek daar. Als je hem gewoon vroeg, praat jij nou over voetbal... En dan moet iedereen maar luisteren. En dan kan die twee dingen: je kan een voetbalverhaal horen, dat is hartstikke leuk. Of je gaat het vertalen aan je eigen omgeving, maar dan is het een verhaal over jouw werk. Ja. En dan krijg je dus over, dan is het een verhaal over leiderschap. En Kruijff is, is volstrekt uniek. Hij heeft. Uh, Doet die interviews en hij is volledig consequent en consistent. Hij zegt altijd hetzelfde. Dat is heel absurd. Dus je kan hem zeggen: Hij heeft op... zichzelf zelf nooit tegen. Nee, eigenlijk niet. En dat had het wel jammer dat die Raad van Commissarissen die, die, die de oude werken van Kruif niet gelezen heeft. kunnen Daar nou, hadden ze veel van kunnen leren, zegt zo, u, u, u, zo, zo. Maar nou, het is in die zin opmerkelijk dat u Kruif uh, eigenlijk als, als laat ik zeggen, visionair op het gebied van leiderschap ziet. Want er zijn ook heel veel mensen, niet weinig, die vinden bijvoorbeeld dat die Ajax ongeveer naar de verdommen is aan het helpen. Is. Ja, nou, ik zeg ook niet visionair op het gebied van leiderschap. Maar als je hem over voetballen gaat praten, dan zeg je: wat is het verschil tussen een goed en een slechte voetballer. En dan zegt Kruijf zo de drie dingen wat het verschil is. Ja. U, u, u begrijpt wat hij zegt. Wat bedoelt hij bijvoorbeeld met toeval is logisch? Nou ja, een uh, goede voetballer staat op een bepaalde plaats. En dat is geen toeval, dat is gewoon logisch. Daar toeval hoort hij staan. Niet nee, de, daar hoort hij te staan en dan komt die bal er. En dat lijkt toevallig, maar dat is niet toevallig, want die bal die hoort uit te komen. Nou, u moet toch, want net wilde u niet bemiddelen tussen Bleker en de provincies, maar u moet toch echt wel gaan bemiddelen tussen Ajax en Kruijff dan? Ik dacht het niet. U, u bent een van de weinige die hem begrijpt. Uh, nou, heeft, dat weet ik niet. Maar ze hebben, uh, ik heb dat helemaal niet zo goed gevolgd... want ik heb altijd één voornemen gehad... Uh, om geen bestuurlijke functies in de politiek en bij de sport te hebben. Heel verstandig. Ja, ja, dat, dat gaat ook meestal ook. niet goed met ja, die mensen nee. die dat doen. U zegt, Kruiven is een meester, las ik, in het waarborgen van constructieve ontevredenheid. Zeg nog eens? Een, hij is een meester in het waarborgen van constructieve ontevredenheid. Ja, ik moest het ook twee keer lezen. Ja, ja. Wat nou, betekent const, dat? Constructieve ontevredenheid, kijk, tevreden mensen hebben de wereld nog nooit veranderd. Waarom zouden ze zijn tevreden? Dus die, die blijven zitten. Ontevreden, Totaal ontevreden mensen haken af. Die veranderen de wereld ook niet. Die zit alleen met de kanker, om het zo maar te zeggen. Hè? En daartussen zit dus constructieve ontevredenheid. Mm -hmm. Dat is iemand die permanent eigenlijk zegt het is niet goed genoeg, het moet nog beter, het kan nog anders. En hoe, hoe waarborg je die, uh, dat permanent? Door, door ruzie te maken? Nou, of dat doet iedereen ontzettend, nee, dat doet iedereen ontzettend goed als je net, je hebt net Sinterklaas gehad... en heb je met je kinderen doe je dat ook. Dan zorg je, zij vragen te veel... en jij geeft iets minder dan ze denken te willen hebben. En dan zijn ze constructief. Dus ze krijgen wel wat, maar niet alles. Ja, dat klinkt mooi, maar in de praktijk, want dat doet hij bijvoorbeeld vaak... betekent dat volgens mij bij Kruijf dat hij vaak het conflict zoekt. Ja, Kruijf is, uh, is iemand die dat inderdaad regelmatig doet. was in het Nederlands aftelal Die heeft uh, de betalingen van de voetballers en dergelijke... Wat natuurlijk in hoge mate van zijn rekening gezet. En die zijn een beetje met. de wilders van het voetbal. Dat, gaat, dat Die vergelijking zou ook niet helemaal voor de hand... Die zoekt ook vaak het conflict. conflict. Ja, maar dat niet iedereen die het conflict zoekt... hoeft daarmee op deze wijze het conflict te zoeken. Dat nou, levert Wilders dus veel stemmen op. En Kruijf uh, krijgt er veel aanhang door. Ja. Absoluut. Terecht? Van beide. Nou, in ieder geval van Kruif wel, ja. Hij, ja. zegt, u vindt bij nee, ik, vind, ik moet er wel één ding van Wilders bij ja. zeggen. Dat geldt ook voor Jan Marijnis of de SP, moet ik zeggen. Uh, wij hebben dat onderzoek bij de Wetenschappelijke Raad hebben we gedaan. Hè. Dat is een adviesorgaan van het kabinet. Over de kloof tussen politiek ja. en publiek. En, en, en daar zie je dat een groot deel van de Nederlandse bevolking... herkent zich in het geluid van de PVV en de SP. En die hebben op een of andere manier, doen ze dat heel knap... dat ze uh, groepen mensen kunnen bereiken die andere partijen niet kunnen bereiken... en die zich gegoord voelen, die zich serieus genomen voelen. Kijk, mensen kunnen het net als die kinderen bij Sinterklaas... die kunnen het wel hebben als ze niet allemaal een zin krijgen... maar ze willen wel serieus genomen worden. En dat doet de PVV en de SP? Ja, beter dan de hele op andere plaatsen. En daar kunnen ze van leren. Dat denk ik wel. En, ja. en als je nou, we straks, zei Hans Pekman. Nou, Hans Spekman, daar heb ik een prachtig verhaal van geleerd. Die was wethouder in Utrecht. Die heeft daar acht hostels voor dubbel geïndiceerd verslaafden. Dat zijn dus verslaafd en ook nog psychisch in de war. Dus dat is een hele moeilijke groep. Acht hostels geplaatst zonder inspraak en zonder beroep. Dat kan niet, zeggen ze in het Vaderland. In de bos probeerden ze er eentje te plaatsen... er werd dezelfde nacht nog afgefakkeld. Nou, en hoe heeft hij dat gedaan? Hans Spijkman zei, je moet dit paaltje kennen. Ik zeg, het paaltje? Hij zegt, ja, in Utrecht hadden ze... de prostitutiezone in Utrecht is een kanaal met woonboten. En daar reden dus allemaal van die potentiële klanten langs... en die toeterden daar en die gingen s'nachts parkeren in die wijk. En die, die mensen die daar wonen hadden... Niet zozeer de pest en die prostituees, dat was weer de best... maar al die toeteren luiden, dat was verdomd vervelend. En dan komt die spekman als beginnend wethouder... en die zegt, ik wil graag hier een hostel plaatsen voor verslaafden. En uh, ze zeggen, echt niet. En dat willen, zeiden, we niet. Nee. willen we niet? we En waarom niet? Je bent van de gemeente. En die hebben ons drie keer beloofd, er zou een paaltje komen. Zodat die mensen niet in die wijk kunnen parkeren... maar dat ze alleen maar heen en weer kunnen rijden over die kader. Hij zegt, ik kom niet terug voor het paaltje. Er staat, 'Praat jullie dan maar? Zij zei, eerst zien, dan geloven, zeggen ze. Dus hij zegt: wat paaltje, nou moeite met de brandweerpolitie. Maar uiteindelijk stond het paaltje, hij gaat er naartoe. Hij zegt, uh, paaltje staat er. Jullie met me praten, ze zegt, de ding meneer zeggen ze tegen. Je moet weten wat mensen echt drijft. En Zo bruik... simpel is het eigenlijk. Nou, als je begrijpt wat mensen echt drijft, dan neem je hen serieus. En dan zeggen ze, wacht even, jij hebt een probleem, ik heb een probleem. Steek over. En, en dan kan je dingen met mensen bereiken. En als je dat niet doet en je gaat langs die mensen heen... en je neemt ze niet serieus, dan zitten ze erbij en zeggen... wacht even, echt niet. Nou, en u hebt een, een uitgebreide uh, speurtocht door het land uh, ja. wat dit betreft gemaakt. Dit kwam u bijna overal tegen? Ja, dit was een, echt een terugkerende les dat als je mensen serieus neemt... dan gaat overal, ook de PVV-stemmers overigens... Uh, de, de PVV-stemmers zijn de lokale partij, de grootste partij van Nederland... Hè, met gemeenteraadsverkiezingen, 24% van de mensen stemt lokale partij. Dat gaat dwars door alle politieke partijen, niet lokale partij. De achterban... En uh, die mensen die doen bloedserieus werken ze aan iets in hun eigen omgeving. Als en je hoe komt het dat al die bestuurders en ja? al die andere partijen dit niet zien? Nou, het gekke is, individueel... Ik zei net met Hans van Balen, uh, individueel zie je, zien ze dat wel. Dus als je... Die, die politici tegenkomt, individueel, snappen ze het allemaal. Maar het collectief gaat dan iets besluiten. En dat, ik noem het altijd maar het Hup ajax fenomeen. Want het paaltje pas niet in wat het bestuur bedacht. Ja, heeft. En, dan heb, en ze zitten zo lang met elkaar te praten over een onderwerp. Dat je gaat geloven wat je zelf zegt. Op een tribune, als je allemaal Hup-Ajax roept, ga je geloven dat het een hele goede voetbalclub is. En dat denken ze bij Feyenoord ook. Hè? En dan slaan ze elkaar de harsens in de afloop. Want het zijn twee goede voetbalclubs. Die allebei gelijk hebben. Nou. Uh, uh, dat gebeurt in die, in die politiek ook. Die zitten zo lang met elkaar te praten... dat er staat, ontstaat een soort eigen logica... En die gaat langs die mensen heen. En er zijn idioten voorbeelden in het goede vaderland... Van, waar je zegt, dat kan dat, dat kunnen mensen niet bedacht hebben. Maar dat is wel zo. Maar er zijn veel mensen die zich zorgen maken over de polarisatie. Ja. Dus dat, dat alleen de extreme, ja. of als je je ja. uh, uitdrukt... dat je alleen dan nog stemmen ja. uh, kunt ja. winnen. Ja. Uh, dat de, de tijd van de middenpartijen, bijvoorbeeld misschien wel voorbij... we zien in de peilingen het CDA en het PFDA bijna verdwijnen... Ja. Ja, nou, dat, maar iemand... Dan nou zeg ik weer Jan Marijnus. Maar dat is omdat ik hem heel hoog heb zitten. Maar die was niet zo hard. man Marijnissen. Ja. ja, u moet toch naar een andere partij. Ik nou, nou, Ik vind dat Mark Rutte dat ook goed doet. Oh. Dat is, ik moet er altijd... Okay. Dat is een ontzettend goede man. Maar het dus gaat niet eens over de partijen. Maar die, luiden, die, kunnen, die, kunnen, die mensen snappen ze. Die hebben het gevoel dat, dat uh, ze op dezelfde golflengte zitten. Dus ik word begrepen door die luid. Nou, en dan heb je het gevoel dat een volksvertegenwoordiger... jouw vertegenwoordiger in Den Haag zit. Maar dat is een probleem. Maar je moet mensen in deze tijd... Uh, waarin veel gecommuniceerd wordt... Ja. waarin ook stevig gecommuniceerd ja. wordt... de mensen anders aanspreken. In die zin is de tijd van die middenpartijen misschien voorbij. Dat denk ik niet. Ik denk dat een genuanceerd geluid... je ziet een Alexander Pechtold in het midden zitten... nou probeert hij zich te positioneren. Uh, dat kan ook, die wordt ook nog wel begrepen. Maar je moet wel zorgen dat... wie heb jij op het net? Voor wie ben jij bezig? Ik heb met Marco Pastoor in Rotterdam gepraat. Leefbaar Rotterdam was dat. Die kon mij uitleggen hoe, je, welke, hoe die groep, die grote groep... hoe je die moest bereiken in Rotterdam. En dat slaagde de Partij van Arbeid veel moeilijker. Hoe vindt haar. u in dat verband dat, dat uw partij, de VVD... met de gedoogpartij partij PVV omgaat? Ik moet eerlijk zeggen dat uh, ik was daar best benauwd voor. Uh, ik heb toen toen de, de, het kabinet kwam heb ik op de partijraad van de VVD... Dat was een van de vijf mensen die daar bloed van haat tegen was. Uh, daar heb ik ook gezegd, tegen de samenwerking. Ja, en heb ik gezegd, de, alle, de andere vier waar je tegen de PVV pas op... Wie geef je een hand bij de PVV? Weet je dat je in ieder geval Wilders een hand geeft... maar hoe betrouwbaar blijft dat op termijn? Nou, dat houdt hij knap. Maar wie geef je ook een hand bij het CDA? En dat is een spannende vraag. Nou, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat is nog steeds een spannende vraag. Want je moet wel vijf handen geven bij het CDA... Voor dat, om ze allemaal vast te houden. Want anders weet je niet of je de goede een hand geeft. De PVV is hebt. betrouwbaarder dan het CDA? Uh, in ieder geval voorspelbaarder, absoluut, ja. Dat komt door de dissidenten in het CDA? Nee, ik denk dat het, het leiderloos is. Welke kant gaat CDA op? En, en tot nog toe blijft het aan boord, maar dat is een spannende vraag. Verhagen heeft laten weten dat hij het niet ja. wil gaan doen. Ja. Uh, u zegt, eigenlijk zouden we nu al moeten weten wie, de, wie het dan wel gaat doen bij het oh, CDA. Het is lastig als je niet weet wie een hand geeft. Kijk, in de politiek, je kan niet alles afspreken in het leven. Je kan niet alles in een regeerakkoord zetten. Er gebeuren nieuwe dingen. Niemand heeft die, die euro voorspeld toen ze het regeerakkoord maakten. Nou, dus dat betekent dat je moet improviseren... en dat je dan elkaar moet aankijken en elkaar aan de hand geeft... en zegt, gaan we dit doen? Dan vinden we ook dan wel een oplossing weer. Ja. En, en dat is de enige basis. Zo'n regeerakkoord is uh, redelijk secundair, wat dat betreft. Ik kom, ik kom zo direct toch weer terug bij Ajax. Maar daarvoor nog even, want de, daar, de natuur en, en, en dit kabinet... u heeft het erover... Uh, ja, u weet, dit kabinet, dit is een crisis... dat moet bezuinigd worden. Die zeggen ook, als het om die natuur gaat die u zo belangrijk ja. vindt... Joh, als we op de zorg moeten bezuinigen... dan ja. kunnen we toch niet verkopen om dan niet ook op de natuur te bezuinigen... Nee, kijk, Luister, bij de natuur hebben ze ongeveer 80 tot 90 procent bezuinigd. Dat is vrij veel, hè? De staatsbosbeheer, dat is ongeveer met de grond gelijk gemaakt. Ik begrijp de bleek, die zegt van de 4 miljard bezuinig ik een half miljard. Dat is veel minder dan u zegt. Nou, dan moet hij toch een beetje leren tellen, denk ik. 600 miljoen? Ja. Maar op zijn jaarbasis is hij een hoop kwijt op dit moment. U zegt hoor. meer. Ja, op jaarbasis is hij een hoop kwijt. Er wordt geen 4 miljard aan uitgegeven per maar jaar. Maar het principe, als je, als je mensen moet vertellen... luister eens, we ja. kunnen de zorg nee, maar niet meer helemaal je, luister, Ik ga helemaal niet... Je gaat mij, ik heb tegen tegen Mark Rutte ook gezegd... pas op, ik, ik geloof best dat je kan bezuinigen op alle dingen... en dat ook de natuur bezuinigd moet worden... op bepaalde punten, maar doe het met verstand... En je hoeft niet stom te bezuinigen. Er is niemand die je geboden heeft iets stom te doen. Je kan het best met enig verstand doen. Je kan zeggen: hoe nou, kan je dan een half miljard nou, bezuinigen? Bijvoorbeeld, het kabinet heeft gezegd: We maken die ecologische hoofdstructuur. Hè, waar we het er straks over hadden. Die beëindigen in 2018. We hechten hem af. 2018. Dan gaan ze dat niet eens is, over. we ja, niet die dure verbindingen. Je kan rustig zeggen: Nou ja, stel het, laat het in de loop van de met 2025 uitlopen. Dan geef je nou wat minder uit. laat later wat meer. Dat kan het wel leiden. Maar doe dat met verstand. Doe het wel, maar doe het iets langzamer. Ja, doe het wat langzamer met verstand en doe bepaalde dingen eerder en een bepaalde dingen later. Misschien ook een aantal dingen niet. Dat kan me allemaal goed voorstellen. Maar niet met zo'n stom beleid van... van gooi de bijl er maar in en, en, en uh, uh, het is ook wel mooi. En... Ze denken dat het nodig is. Dan toch nog even uh, terug naar Ajax. Want uh, uh, nou, u, u legt uit uh, waarom Kruijff het wat u betreft toch heel erg goed ziet. Maar is het niet zo dat hij inderdaad als voetballer... Uh, heel wijs is. Ja. Uh, en de wijsheid misschien zelfs wel een pacht ja. heeft. Maar niet als bestuurder. Ja, kijk, ik maak het dat, dat boekje toeval is logisch. Er wordt een cita, de beste honderd citaten van Kruijf en wat ze in de kleedkamer betekenen. Hè? Uh, zodat je tenminste begrijpt wat het bedoelt. En ik heb wel tegen Kruijf gezegd: Pas op, het is mijn uitleg voor wat jij zegt. Dus dat, dat kan wel lastig zijn. Maar hij had een van de prachtige citaten is wat zou je doen als je voorzitter werd van Barcelona, werd de middeltijd gevraagd. De antwoorden die naar me luisteren. Dan ze, <laughs> nou, kijk, Als je dat antwoord geeft, dan hadden ze geweten bij die commissarissen van Ajax. Wat zouden ze nou, moeten doen? Ze, kijk dat, Hij verwacht, hij, dat. Hij verwacht hij wilde, dat. Hij wilde bijvoorbeeld, begreep ik, in één klap... Uh, alle mensen van de jeugdopleiding uh, eruit ja. mieteren. Nou, los van of hij daar ja. misschien gelijk in heeft. Het, het is praktisch al niet. Die mensen hebben gewoon contracten en zo. Dat, dat zijn toch problemen? Ja, nou, maar dat, daar, daar zit, dat is een terugkerende les... Dat, Kruijf roept al vanaf zijn zeventiende zijn eerste citaat... en al zijn eerste interviews al over de jeugdopleiding. Dat is het geheim van Ajax. We ja. hebben ooit een keer geprobeerd met hem samen met de FC te richten. Ja, dat Kruif kan wel, maar richten. je lost het niet op. Of het is praktisch nou, misschien niet haalbaar om iedereen zo maar te ontslaan, bijvoorbeeld. Je, je, kan, je kan vrij veel als je wil, maar oh. uh, uh, dat kost je geld Uw natuurlijk. U houdt ook wel van rigoureus je ingreven. Uh, als je in grote nood zit, moet je dat. Ik heb ook in het kabinet Lubbers 1 moesten we ook het een en ander regelen bij tijd. Dus je moest er wat, maar... Uh, uh, je kan vrij veel, maar de jeugdopleiding is voor, voor Ajax de, de sleutel. Nou, ja. we, hebben, we hebben het over een... een, een kijk, als, als trainer kun je misschien zo'n rigoureus ingrijpen. Van een beursgenoteerd bedrijf? Dan moet je toch eens een keertje kijken... wat sommige bedrijven moeten ingrijpen hier en daar. Dat wordt buitengewoon ingrijpen. Gedre... Absoluut. Nee, dat, dat, nee dat, dat hoeft geen verschil te maken. Is het niet zo dat, die, dat, dat je kruif een beetje... Uh, ja, net als Geesik bijvoorbeeld, een heel goed sporter... maar een minder goed bestuurder is? Een kruif is geen bestuurder. Nee, maar hij, hij bemoeit ja. zich nu met bestuurlijke dat, zaken. Dat, dat, is, dat is een interessante vraag en dat, dat is best spannend, ja. Want hij is, het, is, het is niet zijn vak. Kruijf is een hele goede voetballer, een hele goede coach. Uh, absoluut. Zijn uh, het boek van Menno de Glan over Kruijf, heeft u dat gelezen? Nee, ik heb het wel, ja, Maar nog niet recht gelezen. U moet het nog lezen. Ja. Die, die beweert uh, vrij achterdochtig dat Kruijf dit allemaal alleen maar doet... om in de belangstelling te blijven en vanuit financiële overwegingen. nee. nee. Dan nee, heeft hij het niet begrepen. Heeft hij het niet begrepen? Nee, nee. Hij moet uw boek gaan lezen. Toeval is logisch. Uh, ja, maar dan begrijpt hij het ook automatisch wel. Maar toeval is logisch. Nee, dat heeft het echt niet begrepen dan. Het komt uit in, in de zomer, hè? Geloof de zomer ik. komt uit, ja. Want u ja. bent nog bezig met kruifte doorgronden. Uh, onbegrijpelijk mens natuurlijk. Maar nee, dat ben ik nog niet bezig, ja. Ik wens u daar heel veel sterkte bij. En ik dank u uh, voor dit gesprek, Pieter Winsemius. En zo direct... Uh, applaus, dat mag. Gaan we debatteren? Is het recht dat leerkrachten staken of niet? En de column van Justus van Noel. Tot zo direct. Avro. Als iemand mijn auto sloopt. Ja, nou komen mijn mensen eronder, klaar. Een indrukwekkende verschijning met stevige opvattingen. Dat, ik vind dat ik dat recht heb. Ger Dijkshoorn. Ik zoek geen ruzie. Zijn grote passie. Harley-Davidson-motor.